Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse toeristen die gestrand waren... in de Mexicaanse badplaats Cancun zijn op weg naar huis. 283 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast... door een technisch probleem met hun vliegtuig. Donderdag mislukte een eerste poging om het toestel te repareren. Een reisorganisatie Arcafly heeft een vervangend toestel gestuurd... om de Nederlanders uit Cancún te halen. Volgens Arcafly landt het vliegtuig vanmiddag rond half één op Schiphol. De onderhandelingen over een regeerakkoord gaan maandag verder. Volgens PvdA-leider Samson zitten de gesprekken tussen VVD en PvdA in de eindfase. Maar er ligt nog geen definitief akkoord. Verder wilde hij en ook VVD-leider Rutte niets zeggen. Het Centraal Planbureau is te voorstellen van de onderhandelaars aan het doorrekenen. De uitkomsten worden mogelijk begin volgende week teruggestuurd.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 Het bedrijf heeft daar niets mee gedaan. De film Brammetje Baas van Anna van der Heijden... is op het Cinekid festival gekozen tot beste Nederlandse kinderfilm. De Franse film Ernesté Celestine won de prijs voor de beste buitenlandse film. En verder ging de publieksprijs voor de beste Nederlandse film... naar Mees Kees van Barbara Bredro. De Gouden Kinderkast, de prijs voor het beste Nederlandse tv-programma... ging naar het VPRO-programma Mijn Vader is. Het weer... Aan de kust felle buien, met kans op hagel en onweer. In het binnenland opklaringen, een minima van min 1 in het oosten... tot plus 4 aan de westkust. Overdag in het noordwestelijk kustgebied enkele buien. Elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Uh, goedemorgen en welkom terug bij Woord en het wordt smullen dit uur. Afgelopen donderdag verscheen een flink verdikte en stevig herziene uitgave van de dikke Van Dam. De enorm populaire vraagbaak over eten, etenswaren en koken van uh, culinair journalist en lekkerbek Johannes Van Dam... ging in het eerste half jaar na verschijning maar liefst 85.000 keer over de toonbank. Van Dam werd geboren als zoon van een Joodse fabrikant van plastic luierbroekjes. Toen hij 16 jaar was, kreeg hij met zijn vader en zijn 13-jarige zusje een ongeluk. Hun auto moest uitwijken voor een fietser en raakte op de door vorst glad geworden weg in een slip. Gleed vervolgens het spekelde diep in en schoof onder het ijs. En Johannes die wist zijn zusje te redden, maar zijn vader verdronk. Voordat hij zijn huidige status van culinair journalist bereikte, ging er een hoop aan vooraf. Hij was uitbater van een studentensociëteit, barman, bottelaar, inpakker, bedrijfsleider van bioscoop, boekverkoper, leerlingsjournalist... vertaler en redactiesecretaris. En inmiddels is van Dam dus dan die culinair journalist geworden en het is echt een begrip. Op 22 augustus 1992 kwam hij aan tafel bij Ischa Meijer om te praten. Over waar zijn fascinatie voor eten vandaan komt. Over of en hoe Amsterdam culinair veranderd is. Over dik zijn, over veel eten, oplichterij en culinaire antropologie. Corgales kondigt op zijn onnavolgbare wijze aan. Nu kunt u luisteren naar een gesprek van Escha Meijer met culinair expert Johannes van Dam in een uur Esca. Ja, het is weer zover. Het seizoen is weer begonnen. Uh, eerst even, uh, à la Tosca Hoogduin, uh, de felicitaties uitdelen. Leonie Smit, de baas van dit programma, uh, viert vandaag haar verjaardag. Dan moeten we de groeten geven aan Walter Smit, geloof ik. Waarom? Gewoon de groeten. Gewoon de groeten. Ook met trouwens de extra mededeling. Ik had hem gezegd naar Radio 1 te luisteren, maar als je dit hoort... hij moet overschakelen naar Radio 2, anders hoort hij dit niet ja een beetje onmogelijk en dan nog de groeten en felicitaties uh, voor Carla Schippers uit Capelle aan de IJssel. Feliciteert Carla met je nieuwe badkamer en nou al met al uh, toch een dag uh, om een beetje trots op te zijn en daarom draaien we Undi Felice. Tu amor es tuyo amoradí aquella amor aquella Soms? Ik heb Amelita gehoord. Ja, je houdt van nogal eh, bekende sterren, merk ik. Eh, ze we... was in de jaren twintig, dus was dé grote coloratuurzangeres, de allergrootste. En ik heb één nummer van haar op, de, op een cd'tje met een collectie. En dat is zo mooi, daar springen de tranen je van in de ogen. Ben vergeten het mee te nemen. Draaien jullie vroeger thuis veel muziek? Nou, niet veel Mijn Vader hield van twee opera's: De Zauberfleuten en Hofmans vertellingen. Die twee dingen draaiden die dan ook voortdurend. Waarschijnlijk allebei omdat ze een beetje masoniek aangehoudt zijn. Oh, Mijn vader was geen metselaar. Geen metselaar ja. was. Wat is het echt precies? Ja, ze vinden hetzelfde. De mysterieschool. Zo'n boek als van Eco, wat ik nu eindelijk heb uitgelezen. De sling van, van, van Foucault. Ja, ik heb het uitgekregen. Want ik was heel lang op bladzijde 101 blijven oh, steken. Dus de deur dicht. Hoor. Doe ja. dat. Dat uh, gaat ook over dit soort mysteriescholen en mystieke uh, complotten en zo. Mijn vader was dan wel geen complottist, maar hij hield van de mensen die daarmee bezig waren. De graaf van Saint-Germain, Caliostro. Dat waren mensen waar hij allemaal boeken over had. En hij was vrijmetselaar. Het zoekt u zelf, hè? Dat waar, was, uh, waarom denk je dat hij vrijmetselaar wilde zijn? Behalve deze om zichzelf beter te leren kennen als uh, een middel tot zelfonderzoek. Ik denk dat het dat was. Was het een man op zoek naar zichzelf? Het was een man op zoek naar zichzelf, ja. Hoe, hoe moet ik hem zien? Wat deed hij voor zijn vak? Hij was uh, fabrikant van plastic luierbroekjes, schootkussens... commode-dekjes, schorten en luiermandjes. De firma Alfred van Dam bestaat niet meer, dus het is absoluut geen reclame. Adestic, de beste plastic was wat hij verkocht. Hm. A van Dam, hè, Adestic. Dat speelt zich af in welke stad? Groningen? Nee, dat speelt zich af in Amsterdam, Amsterdam. maar op het... Uh, Vlak voor zijn dood verhuisde hij de zaak naar Groningen... omdat hij dacht dat het daar beter zou lopen. De, het personeel was goedkoper daar, dacht hij. En hij zou beter uit de kosten komen, de panden goedkoper enzovoort. Dus jouw eerste stad is toch Amsterdam geweest? Altijd, ja. Hoe, hoe, hoe oud was je toen je uit Amsterdam wegging? Vijftien. Uh, Vijftien. Dus je hebt de eerste jaren hier echt doorgebracht. Wat voor stad was het in jouw jeugd, in je, in je herinnering? Amsterdam, is het heel anders dan nu? Nee, vind ik niet. Het is allemaal wat uh, drukker geworden, maar ik ben ook erg veranderd. Ik vind het heel moeilijk te vergelijken. Het is dezelfde stad voor mij. Ik ben dezelfde persoon die ik toen was. Ik ben wel wat veranderd. Maar ik ben toch nog steeds Johannes van Dam. En Amsterdam is voor mij ook nog steeds Amsterdam. Johannes van Damstad. Amsterdam, Johannes van Amsterdam, ja. Wat deed je als jongetje hier ja, in Amsterdam? Wat deed je daar? Wat, wat, wat speelde je? Wat uh, las je veel? Ik las een beetje, ik speelde. Ik, uh, ik kookte ook al. Ik deed proefjes met uh, chemicaliën. Vulde flessen met uh, zuiveringszout en azijn. En liet dan de kurk uh, wegschieten. Met elektriciteit, alles. Peste mensen op uh, luilak. Ja, de, speelde ja, op het uh, zandland, wat uh, nu buiten Een gewoon is. ventje. Ja, een heel gewoon ventje. Maar nou, het was toch wel zo dat. Op luilak uh, zetten we bijvoorbeeld alle fietsen die we nog los in de straat konden vinden. tegen. De huisdeur van een gehate buurtbewoner aan. Die dan natuurlijk de politie belde, want die kon er hun huis niet meer in of uit. En dan moest iedereen uh, helpen opruimen. Ik dacht me te kunnen drukken. Maar de politie uh, zei, hé hey, jongetje, hé, hey, intellectueel, kom eens hier. Jij moet ook meedoen. Ik had toen nog geen bril, dus daar lag het niet aan. Maar ik werd al op de kleuterschool de professor genoemd. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik weet het niet. Mijn broer lijkt uiterlijk... Uh, Zeker toen als kind leken we heel erg op elkaar, nu nog wel een beetje. En die werd ook de professor genoemd, dus ik neem aan dat het iets met het uiterlijk te maken heeft. Professoraal uiterlijk? Ja. Een beetje eigenwijs? Zeer. Veel lezen? Behoorlijk. Had je een idee van wat je wilde worden? Absoluut niet. Heb je het nu wel? Vind je dat je iets geworden bent? Nou, ik doe iets wat ik leuk vind en uh, dat wil ik blijven doen... En ben... Maar wat vind je nou eigenlijk leuk? Want je bent culinair specialist. Je gaat, en daar zullen we het straks nog verder over hebben. een uh, dagelijkse rubriek in het Dagblad Het Parool verzorgen. à la Henri Knap, uh, à la Dagboekanier. Uh, ben je nou journalist of wat, wat, wat voel je? Ik voel me journalist. Ik wil het ook op een journalistieke manier doen. Maar ik ben geen verslaggever. En ik ben geen interviewer. Ik ben zeker geen Ischameier. Maar ik ben een ander soort journalist. Maar ik ben tegelijkertijd ook een beetje die professor... en misschien ook zelfs een beetje een dominee. Ik wil uh, mensen ver, ver, op het rechte pad brengen. Ai. Ja, dat is heel vreselijk. Ik maar dat wou, dat wou Harry knap ook. Maar dat was, ja, godzijdank, een beetje ja. een slecht mens. Dat vond ik een leuk slecht mens. En, uh, dat ben jij geloof ik niet, hè? Ik, ik ook althans, wil het met niet was zijn. ook een vrij metselaar. Een broertje van mijn vader zat bij mijn vader in de loge. Dat was een broertje, heette dat dan. Hmm. Ben je ook van met z'n zo? Nee hoor. Nee, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Zulke dingen moet je niet in clubverband doen. Vroeger moest dat misschien, maar... Maar je bent maar heel langzaam ben je journalist geworden... of heel laat ben je gaan schrijven naar mijn... Uh... Nou, ik schreef al toen ik op school zat. En ik ben in 66 of 67... als leerling redacteur bij het Vrije Volk gekomen. Oh. Dat is intussen dus 22 jaar geleden. Wat heb je daar geleerd? Schrijven en hoe je een stuk in elkaar zet en hoe je een stuk opmaakt. Echt, ik heb aan het steen gestaan, euh, zo met dat lood heen en weer schuiven. Ik heb echt euh, de basisdingen van het vak geleerd daar. Wanneer is die culinaire belangstelling echt gegroeid? Wanneer is het echt gekomen? Nou, al heel jong. Ik was acht. En, euh, het was eigenlijk uit gulzigheid. Nou, ik heb het verhaal al zo vaak verteld. Maar degene die de cake maakte, die het beslag maakte... die kon bepalen wie de kom uitlikte. dat was de... Vetste buit. Hè. De lepel, dat was een magere buit en de kom, dat was de vette buit. En ja, als je zelf de cake maakte, dan bepaalde je dat. En dan kreeg mijn zusje dus de lepel hè. en ik de kom. En toen ben ik zelf cakes gaan maken toen ik dat in de gaten kreeg. Kom je uit, kom je uit een milieu waarin je lekker gegeten werd? Nou, nee. Mijn moeder werkte bij mijn vader in de zaak. Dat was, en we hadden een huishoudsel die kookte. Dat was goedkoper, want als mijn moeder gewoon thuis was gebleven om voor ons te zorgen, dan hadden ze in die zaak weer een personeelslid aan moeten nemen. Dat was duurder geweest. Dus mijn moeder werkte en een huishoudster kookte. En ja, we hadden iemand die redelijk kookte, maar heel Hollands. Ze maakte wel hele goede kroketten. De fameuze juffrouw Dijkstra. Kroketten. Kroketten dijkstra. Mijn moeder kookte niet goed. Dat doet ze nog niet goed. Dat heeft ze nooit echt geleerd. Ze kwam ook niet uit een milieu waarin dat gebeurde. Haar moeder uh, hield zich bij het. Uh, Bakken van spiegeleieren en het drinken van whisky. Ik geloof dat ze nooit verder is gekomen. Ja, koffie zetten zo. Ze Mou, wow, vind ik. Wow, wow. Nou, drie dingen: whisky inschenken, koffie zetten Goed, en heen. eieren bakken. Goed. Goed koffie zetten is heel moeilijk. Ah, hij was niet lekker, die koffie. Oh, dat ook niet. Nee. Maar nee, wat, waarom kunnen sommige mensen wel lekker koken en andere mensen niet? Interesse, motivatie, maar ook feeling, gevoel voor de, de materie. En de, en de technieken natuurlijk een beetje kunnen... Je zegt wel dat Amsterdam niet veranderd is. Ik, ik ben zelf ook een, eigenlijk een Amsterdamse jongen. En ik vind Amsterdam ongelooflijk veranderd... in de loop van de afgelopen 30 jaar. Ik uh, neem al bijvoorbeeld het aanbod van uh, restaurantjes, uh, cafés, uh, eten. Uh... Nou, dat was vroeger ook, maar Amsterdam is natuurlijk gegroeid. Kijk, ik zei van mezelf, ik ben ook niet veranderd, sinds jongen. Maar ik ben, uh, nou ja... Ik zeg wel eens, in 1967 schreef ik in de krant... maar dat was 40 kilo geleden. Ik ben 40 kilo zwaarder. Ik ben ook uitgedijd, groter geworden. Ik heb ook dingen geleerd. Amsterdam heeft natuurlijk wel wat aanwas gehad op een heleboel gebieden. Is drukker geworden. Maar ik geloof dat het in de kern niet veranderd is. Wat is die kern dan? Hoe zou je de stad beschrijven? Hoe zij... Een karakter, een eigen en een, een beetje anarchistisch. Ja, zoals... Caféhouders, eigenwijs die tafeltjes en stoeltjes op straat blijven zetten. En de politie ze dan weer weghalen. Dat een eeuwige spel. Uh, dat is een beetje Amsterdams. Er zijn veel meer dingen die Amsterdams zijn. Ik je het veel dat je zo dik bent. Nee, het heeft wat. Er zijn wat ongemakken aan, maar. Uh, nou, jij bent ook niet al te mager. Je hebt ook last van... Uh, ja, daarom veel vraag aanwas. We ja, nou, ja, ja. nou, het is, uh, het Wat... is ongemakkelijk. Ik, er is een bepaalde grens. Hè. 107 kilo, als ik daarboven kom... dan krijg ik last van suikerziekte. Dus ik moet zorgen dat ik eronder blijf. Ik zit nu op 104. Nou, dan voel ik me prima. Het is een voortdurende strijd <lacht> tegen het suiker. Ja, ik moet... Uh, daarmee bijvoorbeeld de boter afgeschaft uh, thuis. Ik eet alleen maar buiten de deur boter. Ik eet meestal toch thuis als ik zelf kook. Maar ik doe geen boter meer op het brood. Dat scheelt dan een stuk. Want dan deed ik het altijd heel dik erop. Vind je het naar om dik te zijn? Nee. nee. Is dat nou ook, is dat, zou dat aan mode onderhevig zijn? Ja. Tuurlijk. Er zijn culturen waarin... Uh, de vrouwen van de koning dik moeten zijn. Want ze, ze moeten mede aantonen dat die koning machtig en rijk is. Uh. Op een gegeven moment was je culinair deskundig. Hè? Over dik zijn gesproken... Uh, is er een moment aan te wijzen waarop er enig systeem kwam... in de manier waarop je je verdiept in eten? Nee. En deskundig, ja, op een gegeven moment... weet je iets meer dan een heleboel andere mensen. En dan ben je ineens deskundig, maar ik maak voortdurend nog fouten. En ik moet nog voortdurend bijleren. En dat doe ik ook. Ik leer nog steeds bij. Hoe doe je dat? Door zelf te koken en door dingen uit te voeren in de praktijk. En als ik iets niet begrijp... Als ik maar een heel klein dingetje is wat ik nog niet ken, dan ga ik dat meteen uitzoeken... in boeken bij deskundigen en in de praktijk weer. Voor je niet af en toe de, denk je niet af en toe, uh, mijn god, wat, wat, een krankzinnige, wat een krankzinnige arbeid eigenlijk. Waar ben ik mee bezig? Zoals nee, het ik worden. vind het heel nuttig. Ik nuttig? Vind, ja, ik vind het heel nuttig. Nou, op de markt op het moment vind je dingen... dat noemen de groenteboeren bosbessen. Van die grote blauwe bessen. Maar het zijn helemaal geen bosbessen. Een bosbes is van binnen donker donkerblauwrood bijna zwart het sap is ook zwart bijna maar die bessen die ze als bosbessen verkopen die zijn van binnen groen als een druif dat zijn blauwe bessen en het sap ervan is groenig Tenzij je die schil een beetje meeperst dan wordt het een beetje blauwig maar dat is, dat is geen bosbes het smaakt ook heel anders die blauwe bessen die zijn zoet, maar die hebben niet zo heel veel smaak. Die bosbessen zijn wat wrang, maar hebben veel aroma. Je hier over op? Daar vind ik me dus over op dat een groenteboer bosbessen bij zijn blauwe bessen zet. Dat is alsof je een krat met citroenen neerzet met een bordje sinaasappels. Zo so wat? Ja, mensen raken daardoor in de war en het product, oorspronkelijke product uh, wordt uh, miskend. Mensen denken dat bosbessen alleen maar zoet, maar niet zo ontzettend interessant zijn. Een soort harde kogeltjes met een beetje zoetigheid. Maar dat is niet zo, het is een... Veel interessanter iets. Lag het niet in de bedoeling van het milieu, zou ik maar zeggen... Waarin, waaruit je stamt, dat je een, een wat serieuzer beroep zou hebben gekozen? Het... Jawel, ik heb ook, ben ook begonnen met medicijnen te gaan studeren. Dat was natuurlijk voor mijn moeder uh, het mooiste, hè? Zo'n uh, zoon moet dokter uh, worden. Ja. Ja, dat heb ik een half jaar gedaan. Toen straalde ik voor mijn bordjes en ik had er ook absoluut helemaal geen belangstelling meer voor. Zolang je ze niet kunt afkluiven, ja? Nee, bordjes moet je inderdaad die zijn om op te kluiven. Niet om op te studeren. En toen, toen raakte je... Uh... Toen ben ik psychologie gaan studeren, want dat deed mijn broer. Ja. Nou ja, toen ik ging studeren, toen had ik al een baard. Ik had op, bij mijn eindexamen op school al een baard. En de eerste les van de Vrouw, dat was dan de voorzitter van de faculteit heel aardige man, overigens. Die keek zo die zaal met uh, honderden studenten in. En zei, studenten die menen nu nog een baard te moeten dragen... psychologie is ook een heel aardige studie. Toen dacht ik van, ja, hij heeft misschien wel gelijk. Misschien hoor ik hier helemaal niet thuis. En toen ben ik psychologie gaan studeren. Daar hoorde je ook niet thuis. Nee, daar hoorde ik ook niet thuis. De vraag is of iemand er thuis hoort, maar... Ik ben opgehouden en ik ben de studentensociëteit... waar ik toch iedere avond hing uh, gaan exploiteren. Dat heb ik uh, nou, bijna een jaar gedaan, geloof ik. Middenstander. <laughs> Barman, ja, zo'n soort middenstander. Je houdt van een middenstand, hè? Je, je hebt een, een koopboekenwinkeltje. Je bemoeit je veel met middenstanders. Ja, middenstand is... Uh, Dat heeft je hart. Nou, ik hou niet van handel. Ik vind het uh, zelf vreselijk om het te moeten doen... Maar... Ik vind het wel heel belangrijk dat het gebeurt. Ik hou ervan dat mensen met hart en ziel uh, zoiets doen. Dat ze producten naar uh, het publiek brengen. Dat vind ik een heel belangrijke taak. Net als boeren. Ik hou ook van boeren die met die grond bezig zijn en proberen daar iets uit te maken. Dat is heel belangrijk. Zonder die boeren is er helemaal niks. En mensen kijken daarop neer alsof het een soort uh, slijk der aarde is. Ik vind boeren heel belangrijk, middenstanders ook. Er wordt ook op neergekeken. Er wordt ook op neergekeken, ja. Doe ik dus niet. Je bent er zelf een. Ja, zolang het nog duurt. Want ik hou ermee op. Ik het kan het niet volhouden: het. schrijven en middenstander zijn. Dat gaat uh, ten nadele van allebei. En dan moet, wat het zwaarste is, het zwaarste wegen. Dan journalistiek en iemand anders. Ik heb iemand gevonden die dat uh, waarschijnlijk heel goed uh, voortzet. Beter dan ik het zelf kan doen. En die gaat die kookboekhandel voortzetten. Um. Je hebt een tijd in de Pyreneeën gewoond, ook herinner ik me. Ja, een jaar of drie. Wat deed je daar? Nou, een beetje vegeteren, een hoe beetje. Hoe oud was je toen? Oh jee, uh, hoe oud was ik toen? Ik ben nu 42. Ik geloof er in 75 daar naartoe en gaan dus uh, 29 of zo. Hè? Waarom? Ik, ja, ik kreeg het ontzettend benauwd in Amsterdam. Waarom? Ik dacht dat het in Amsterdam lag, maar ik bleek dus zwaar aan depressies te lijden. En dat wist ik niet. Ik zocht het daar helemaal niet. Eerst dacht ik dat de stad was. en Toen ik eenmaal in de Pyreneeën was en er daar iets uh, een beetje scheef ging... en ik helemaal op mezelf werd teruggeworpen... toen bleek dus dat ik die depressie had meegenomen. Dat het dus helemaal niet Amsterdam was, maar dat ik het zelf was. Ik wist nog niet dat het een depressie was overigens. Ik dacht alleen maar dat ik net te gek werd. Wat was er dan gebeurd? Nou, er gebeurde dus niets. Het hoeft helemaal niet echt ergens uit voor te komen. Maar er was ook niks om uh, er doorheen te helpen. Dus ik raakte gewoon steeds dieper. Uh, ik lag op een hooizel. Uh, in de Pyrenee. Uh, in de, in de ja, op, op een, een hooizel, hooizel, uh, Ja, Gewoon in het hooi, achterin, zo ver mogelijk in een hoekje. En zo nu en dan zette iemand een uh, beetje water en een uh, stuk brood uh, in een hoekje. En dan kroop ik daaruit naar het andere hoekje en pakte het daar. En dan lag ik weer verder. Ik gebruik zelfs helemaal niks. Nou, na een paar weken toen... Uh... Toch afgevallen toen? Ik was heel mager, ja. ja. ja. Een paar, na een paar weken? Na een paar weken zei iemand dat hij uh, zijn werk niet meer goed kon doen... Uh, denkend aan uh, mij uh, liggend in een hoek in de hooizolder. Ik zei van, nou, dat kan niet. Ik moet niet ook nog een hindernis voor Wat anderen er, zijn. Mag ik even vragen, welke van, wiens hoo, hooizolder was dat dan? Dat was de hooizolder van... Uh, een soort commune. Het was niet echt een commune. Het was echt bezit van uh, een, een persoon. Maar die heeft daar met een aantal mensen... een soort communeachtig gemeenschap uh, ingericht. Ik was helemaal niet van plan om daarbij te gaan zitten. Ik wilde gaan vertalen daar in de Pyreneeën. Lekker afstand, een manuscript toegestuurd krijgen... omzetten in het Nederlands en dan ja. terugsturen. En dan als schot in Frankrijk leven. En ik woonde er vlakbij op een... Uh, gigantische boerderij die nogal bouwvallig was... waar je met geen mogelijkheid in je eentje kon uh, wonen. En vrienden die bij die uh, zeg maar commune zaten... die hadden beloofd om bij mij op die boerderij te komen wonen. En dan zouden we gezamenlijk die boerderij, boerderij een beetje gaan uh, onderhouden. Maar ze kwamen nooit. Maar ze zeiden wel steeds, we komen. En op een gegeven moment toen uh, was het winter en het was niet meer te harde. Dus ik ging maar toch naar die andere toe. En ik zei, maar waarom zeiden jullie nou niet... Dat jullie niet kwamen. Ja, we, wist, we wisten dat je zo graag wilde dat we kwamen. En we wilden je geen pijn doen. Dus daarom zeiden we maar steeds, we komen. Terwijl ze dat niet van plan waren. Zo doen mensen soms. Nou, dan raak je dus in depressies van dat soort dingen. En toen kwam en je toch? van die hooisel eraf? En toen? En toen ben ik uh, ergens in een geleend huisje gaan zitten. En dat heb ik weer verhoudt verhoud voor andere huisjes. En tenslotte heb ik ergens een paar jaar uh, gezeten. Vertaald. En mijn eigen tuintje. Nou, heel, uh, heel happy in mijn eentje daar. Toch? To je bent ja. eruit geraakt? Maar door, door denken of door gewoon lekker te slapen op een horizon? Nou, dat was niet lekker slapen. Op een, dat was een beetje rotten. Nou, door rotten op een horizon? Nee, dat, dat hielp niet, hoor. Wat hielp dan wel? Een beetje gemotiveerd raken om iets te doen. Begrijp je achteraf waarom je in die depressie raakte toen? Nou, ik denk dat het een, uh, vooral ook een chemische kwestie is. En wanneer je geen weerstand hebt en niet gemotiveerd bent... dan begint die chemie het over te nemen... Er zijn uh, bepaalde uh, biochemische aanleidingen om in een depressie te raken. Je kan er ook met uh, geneesmiddelen vaak weer uit raken. Of door elektroshocks. Dat schijnt ook te helpen. Zover ben ik dan nog nooit geraakt dat dat uh, moest gebeuren. Maar er zijn dus dingen die niets te maken hebben met ellende. Of met dood of zo. Die je in een depressie doen geraken. En Dat was eigenlijk met mij aan de hand. Dat, dat tuintje, wat, wat verbouwde je daarin toen? Ah, ik heb van alles geprobeerd. Uh, Zelfs aardappelen, maar vooral ook uh, groenten, sla. Veel soorten sla, kruiden, paprika's, tomaten. Daar had je van? Cougettes, ja. Cougettes, dat is uh, heel leuk. Je doet drie kleine... Je, je graaft eerst een kuil, daar gooi je een boel mest in. En dan erop drie kleine zaadjes. Er komen dan drie plantjes uit, daar trek je er twee van uit. En je zorgt dat er een uh, grote cirkel van... Uh, ja, de grote van een gro flinke eettafel omheen vrij is. En dan komt zo'n plant... En die overwoekert het geheel. En dan op een gegeven moment... paf, paf, paf, overal komen van die courgettes uh, aan. Ik kan het niet bijhouden. Want je bent heel gezin. dus nog, ben Je ben nog niet met genoeg mensen om het allemaal op te eten. Dus dan ga je ruilen. Dus dan ruil je een mand courgettes met een uh, konijn of zo. In, de, in het dorp? In het dorp of bij andere uh, idioten... die daar ook, ook op zijn berghellentje zitten. Oh, er zaten meer, uh, er zaten meer uh, ja. geflipten. Meer flippo's, ja. ja. Ja, er waren echt hele idioten. Er was een, een, aan de overkant een klein dorpje... En daar uh, zaten, nou dat waren echt heel vergaande hippies, die uh, ook religieuze uh, dingen deden. Ja, ze slikten niet alleen LSD, maar ze namen dus zelfs stukjes, dat was een soort inwijding, stukjes Amenita Muscaria. Pardon? Nee, uh, sorry, Amenita phalloides, Ja, dat dacht ik al, ook. Ja. Nee, Amenita Muscaria, dat kan, dat heb ik ook wel eens gegeten. Ja, dagelijks. Nee, maar dagelijks. Ja. Amanita dat is een van de allergiftigste paddenstoelen. En wat gebeurde er dan met. Nou ja, de ja zij gingen ongelukkige... kregen een soort trip. En volgens mij raakten ze ook half dood. Maar, uh, hersendood. Maar dat deden ze. Dat moest je dus slikken. Wil je erbij horen. De 60s? Dit, nee, dat was al de 70s, de 70s. Maar dat was in Frankrijk. Hè, in, ja. in de Pyreneeën. Dus ze waren daar een beetje laat. Maar het was dus wel een soort gemeenschap Hier her en der verspreid, weliswaar. Verschillende met... gemeenschapjes, ja. maar. Ja, die elkaar zo'n beetje raakten. Je had dus echte Hollanders. Er waren Hollandse groepjes, ja zeker. en Fransen, die? Frans, die Hollanders. Ja, die hadden zich daar voor een deel gevestigd. Een enkele had een vakantiehuisje. Er was ook een man, die was in zijn tijd een beroemd wielrenner geweest. Die was altijd door die Pyreneeën gekomen op de fiets. En had besloten om daar te blijven wonen. Dus die had ook zo'n stukje land met een huisje gekocht. En een paar caravans erop gezet. Die hij weer eraf moest slepen. Omdat hij die, die niet had, officieel had geïmporteerd. Ik man, die was voor het ongeluk geboren. Als het regende, dan... Uh, hij had zijn caravan onder een boom gezet. Dat die staat hij goed. Maar ja, die aarde spoelt er weg van zo'n berg. Dus bam, zware eiken dwars over de caravan heen. Dat soort dingen. Of hij had een boomgaard. Daar deed hij niets aan. En hij dacht van, nou, dit zijn dus biologische appeltjes. En uh, hij had een Volkswagenbusje. En met, nou, bijna voor ongelukken door het gewicht aan appeltjes... reed hij naar uh, Rotterdam waar hij vandaan kwam. En daar probeerde hij ze te verkopen. Maar ja, ze waren echt uh, goed rot tegen die tijd. Maar ja... Uh, heeft hij ze bijna allemaal zelf opgegeten? En toen ze op waren, reed hij terug naar de Pyreneeën. Voor de rest, die hij in een soort kelder had opgeslagen. Nou, dat was allemaal gaan gisten. Er zaten de meest walgelijke, of prachtige, als je dat mooi vindt, schimmels op. Die man wist helemaal niet hoe hij met dat soort dingen moest omgaan. En dat gebeurde veel. Ja? Mensen die daar uh, naar het land teruggingen en absoluut geen idee hadden hoe ze met het land en het landleven om moesten gaan. Wist jij dat wel? Nou, ik was wel iemand die ijverig studeerde. Dus ook, als er iets met geiten was, dan ging ik eerst een, boek, een handboek over geiten helemaal doornemen. En dan maakte ik geen ongelukken. Maar er waren ook mensen die vonden, dat het was allemaal maar boekenwijsheid. Maar wel met het gevolg dat als een geit moest bevallen, dat ze niet precies wisten wat er moest gebeuren. En dan gingen dus moeder en kind gingen dan allebei dood. Terwijl ik eigenlijk in het boek uh, kon vinden hoe je het wel had moeten doen. Dus, uh, en ik heb ook altijd geprobeerd wat ik las in de praktijk te brengen. Het moest altijd een praktische... Uh, Connectie hebben wat ik in een boek las. Is, is de, heeft daar een soort, in die drie jaar een soort scholing plaatsgegrepen, denk je? Ja, ik denk het wel. En als je erop terugkijkt, wat heb je dan geleerd eigenlijk? Want je, ik denk dat je van al die groepjes, denk ik, uh, dat je daar heel een heel goede blik op de maatschappij krijgt als je hm. juist die buitenmaatschappelijke mensen nou, observeert. Nou, wat, je, wat ik heb geleerd is dat mensen zichzelf ontzettend goed voor de gek kunnen houden. En dat je, bijvoorbeeld in zo'n gemeenschap die vrij besloten was... hield iedereen uh, zichzelf en elkaar voor de gek dat het allemaal heel goed ging. Maar zodra waren ze buiten de grenzen van het stukje land gekomen... en probeerde, ze je, probeerde je ze aan te spreken op uh, een aantal dingen... dan zeiden ze dat het helemaal niet zo goed ging. Maar hmm. zodra ze weer terug waren, dan raakten ze in een soort droom. Uh, in een soort slaap, in een hypnose. Ja. En dan was altijd alles goed. Moest wel natuurlijk. Ja, het moest wel om te kunnen functioneren. Ben je er ooit terug geweest? Ja, ja maar heel lang niet al. Ik heb wel mensen vandaar uh, hier teruggezien. En hoe waren ze dan? Ja, het is helemaal geëxplodeerd. Het is bijna niemand meer uh, van bij elkaar. Ze zijn allemaal op zichzelf gaan wonen. Ze hebben allemaal hun eigen huisje, elders. Het, uh, al de idealen lijken verkeerd. Er is er een die, die een arm kwijt is. Een ander is verongelukt door met zijn auto van de berg af te rijden. En... Ja, het is allemaal heel ongelukkig afgelopen daar. Heb je er nooit een boek over geschreven? Oh, dat komt nog wel. Het is niet ongerust. Dus er is heel veel wat zich daar heel goed voor leent. Het is heel, heel bijzonder eigenlijk wat er gebeurt in zo'n gemeenschap. Of wat de motieven waarom mensen weggaan en wat er allemaal ge gebeurt... tussen die mensen onderling, hoe ze zichzelf en anderen voor het geven. Het is ongelooflijk. Wil jij jezelf ook niet een beetje voor de gek toen? Ja, natuurlijk. En uh, maar, ik kon daar niet tegen. Ik, ben daar, uh, ik, ik merkte dat ik raakte in een depressie waar ik niet meer uit kon komen. En op een gegeven moment ben ik daar wel, heb ik mezelf bij de haren eruit getrokken. Dat is heel raar. Je trekt jezelf toch op een gegeven moment uit. Waarom, als zo vreemd zijn, heb je geen hulp gezocht... wat iedereen toch uh, tegenwoordig uh, doet, bijna iedereen? Nou, als je daar in de, bovenop een berg in de Pyreneeën zit... is hulp niet zo dichtbij. En, nee, maar was het niet... Uh, uh, denk je dat, je dat je vlug uit de depressie was gekomen... als je terug naar Nederland was gegaan en je in bevoegde handen had gestort... Ja, dat komt helemaal niet eens bij je op. Het, uh, dat is heel vreemd. Maar om te beginnen, ik wist helemaal niet dat dat een depressie was. Uh, je ervaart het ook niet zozeer dat je aan het gek worden bent. Het is, uh... Terwijl dat wel het geval was. Nou, ja. Dat ook eigenlijk niet eens. Een depressie is niet te gek worden. Het, uh... Maar weet je niet gek van eenzaamheid ook op den duur? Je woonde daar alleen, neem ik aan. Ja, maar dat was ik wel gewend. Ik... Uh... Ik ben op mijn zeventiende, laatste, het laatste jaar van de school, ben ik uit huis gegaan. Bij, v, bij vrienden, bij klasgenoten in huis komen wonen. Maar onmiddellijk na mijn eindexamen ben ik uh, op kamers gaan wonen. En, uh, Altijd eh, sindsdien alleen gebleven? Nou, met wat kleine onderbrekingen. We samen met iemand anders gewoon, maar meestal met, alleen gebleven. En, met een man of een vrouw? Met een man. Met een man. Ja. Ben je homoseksueel? Ja. Doe je er veel aan? nee. Nee, dat is ook wel erg gelukkig uh, gebleken dat ik niet zo actief uh, heb uh, rondgestruind. Ik zag gisteren nog een bekend uh, auteur op krukken rondlopen door Amsterdam... die nauwelijks een krukken nog kon optillen... die echt aan die vreselijke ziekte aan het doodgaan was. En ik ben vreselijk geschrokken als je dat toch ziet. Iemand die als, als frisse, uh, stijgende auteur uh, kent... die dan echt uh, op zijn laatste benen loopt. Ja. Gruwelijk. Maar het was toch niet zo dat je al die jaren dacht: nou ik doe maar niks, want er komt straks een vreselijke zin Nee aan, hoor, hè, toch? Nee, nee, nee. Maar ik was niet iemand van, uh, van seks en verder hoeft het niet. Nee, dat is bij mij nooit geweest. Je wou wel echt liefde. Liefde, ja, liefde. Ja. Ach. En ik had ook een grote liefde. Ja. was nog steeds een hele goede vriend. Daar werk ik, nog... ik ook mee. Ja, we zaten ook een beetje erg dicht op elkaars huid en dat kon hij absoluut niet hebben. En zei van: nee, goede vrienden blijven, maar niet meer zo. Nou ja, dat was wel heel moeilijk, maar het is wel zo geweest. En we zijn echt hele goede vrienden. Je wordt nooit verliefd of. Ja, toch wel. Het... geheel verliefd. Ja. Maar dan denk je: nee, niet doen, denk je dan? Nou, ik ben ook niet zo doortastend om Verlegen. je te begrijpen. Verlegen dan, ja. Maar dat is ook eigenlijk heel gunstig hoor. Want je, de ellende waar, je, als je doortastend bent, denk dat de ellende uiteindelijk nog groter wordt. Het beklijft niet veel. Kijk, ik heb ook. Vrienden die al uh, wel lang, 30 jaar, 40 jaar bij elkaar zijn. Dat is echt oh, wat prachtig. voor soort uh, jongens, mannen boy verliefd? Oh, er is geen pijl op de trek. Geen trekker. pijl op de trek. Nee. Nee. Toen, nee. toen in de Pyreneeën, uh, toen had je niemand? Nee. nee. Werd ook niet verliefd trouwens in de Pyreneeën. Helemaal, niet. niet nee, helemaal drie jaar. Niet. Hoe zag dat huisje eruit, waar je woonde? Een, een, een vierkant stenen, echt van die grote brokken, een natuursteen. Die muren opgebouwd, een soort, ja, soort konijnhoek was het bijna. Een vlierinkje en beneden, een klein open haartje. En ook nog een op hout gestookt fornuis, Dus je ging hout sprokkelen om te koken. En als het uh, zomers was en warm... en je niet dat hele fornuis uh, wilde aansteken omdat het dan erg warm werd... dan haalde je een gasfles beneden het dorp en dan kookte je op... Uh, op een klein gaspitje. Je verdiende dus wel geld. Iets. Ik vertaalde, ik heb een paar dingen vertaald. Wat heb je, vertaald? En ik heb... Heb je bo... tuins... <laughs> Een moestuin in je huis. Een... <laughs> een boekje om midden in de stad op je balkon uh, uh, ja. aardappelen en tomaten Hab te heb te je bouwen. vertaald. Dat heb ik vertaald, ja. Ook wat recepten erin. En een boek over, <laughs> over huwelijksproblemen. Ah. <laughs> ja. Hoe heet het? En Een boek over assertiviteitstraining. Ja. Ah. Ja. Van O'Neill, zo'n uh, zo open huwelijkachtige... En dus dan zat je schaterlachend van de depressie uh, te nee, nee, nee, Als je depressie hebt, heb kan je ook niet goed vertalen. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd en dat lukt niet. Want uh, je denkt bij alles dat het. Uh, je vindt jezelf heel minder waardig. Je denkt dat alles wat je doet niet klopt. Dat het niet goed is. Het is bij vertalen ook niet goed. Je kan niet kiezen. Herinner je, je ook het, het moment. waarop je uit die depressie, die depressie geraakte? Nou, ik heb er verschillende gehad en ik kan me verschillende momenten herinneren. Het, het laatste echte flinke depressie. Daar raakte ik uit, omdat ik de enige activiteit die ik nog had... was naar de BBC luisteren, de BBC ja, World het Service. Het wel, ja. nee, nee, dat was alweer in Amsterdam oh. terug. En uh, vooral Science in Action, dat soort programma's, vond ik prachtig. Daar luisterde ik dan nog wel naar. En er was een professor die net een boek over depressies had geschreven... en die somde op wat de symptomen waren... En bij ieder symptoom wat hij noemde... Viel sprong ik... je op? Nou ja, Nee, maar het was net zo'n zo doos waar je blokjes in gaatjes moet stoppen. En al die blokjes die pasten in gaatjes. En toen hij weer... uitgesproken was, toen zegt: ik... het is een depressie die ik heb. Dus dat is iets wat ook weer over kan gaan. En nou ja, het was alsof een schakelaar werd omgedraaid. En, ja, sindsdien uh, ben ik gewoon een beetje dikke boeken gekocht over depressie natuurlijk. Een ja, handboek over depressie, ja. Ik wist ineens veel meer dan een broer die psychologisch. En, en, uh, het is echt een, goed, een syndroom ervoorst. van je. Als er iets mis is, of als je. haal je het handboek. Tuurlijk. Je houdt je het niet... de beste boeken. Erover. Je, je probeert te leren van de ervaring van anderen. En meestal zijn de beste ervaringen in mooie wetenschappelijke boeken. Kijk, je moet eerst uitzoeken wat de beste boeken zijn. Maar als boekhandelaar ben je daarvoor geoutilleerd. Dat wist je toen ook in de Pyreneeën, natuurlijk op je 29e ja. wat de beste boeken waren. Precies. En uh, op een gegeven moment uh, ja, is er een probleem. Suikerziekte, ga je meteen de beste... Ga je naar gaat de beste... over ook gelijk. Nou, dan weet je in ieder geval wat je moet doen en wat je moet laten. En uh, nou, dat werkt. In ieder geval begon ik iets meer over depressies en vooral ook realiseerde ik me wat voor mij de methode was om eruit te raken. Waarom denk ik, nou dat, het zo, dat doet me zo'n negentiende eeuw aan, mensen die handboeken pakken en het dan zelf opknappen? Of is, dat, is dat iets van een bepaalde eeuw? Dat zou kunnen. Ik doe het nu. De misschien... homo-universalist, alles kunnen. Te... Maar ja, daar heb ik wel een beetje van, natuurlijk. En dan leef je een beetje in de verkeerde tijd, want dit is de tijd van het specialisme. Ja, maar ik ben ook op een aantal punten gespecialiseerd, natuurlijk. Wat noem je je echte specialisme? Nou, misschien gastronomie. Ook een gebied waar ik nog veel fouten op maak, maar ik leer. En daarin, die gastronomie? Ja, westerse gastronomie. En dan ook en verband, ja. ja, maar in verband... Ach, we hebben wel eens dat grapje gemaakt... Uh, culinaire ja, antropoloog, antropoloog. hè. Dat ja. moet je toen niet zeggen van me, maar... Ach, uh, het is een grapje. Het, is, uh, het heeft geen enkele wetenschappelijke betekenis helaas. Want het zou heel goed zijn als er ja, een culinaire ja. antropologie bestond. Ja. En er zijn nu een aantal sociologen... De, Leerlingen van Norbert Elias die zich uh, bezighouden met, met gedrag... en met uh, de ontwikkeling van de cultuur... die houden zich ook bezig met, voedsel, met etiketten en voeding in die cultuur. En dat komt al een heel eind. Ja, ik vind eigenlijk dat je met die kennis die je hebt een beetje makkelijk omgaat. Ik bedoel, je hebt voor de makkelijkste weg gekozen. Je hebt zelf niet bijvoorbeeld ooit uh, geambieerd om een handboek te schrijven... op enig en lijn gebied van de gastronomie... Nee, maar dat komt misschien nog wel. Ik en vind nog niet dat kiezen? ik ge daarvoor geoutilleerd ben. Ik studeer nog steeds. Ik ben een student. Ze noemen me dan wel het professortje, maar ik ben een studentje. Ja, een, een permanent een studentje. Een permanent studentje. Maar, gods, ik heb een uh, aantal van mijn stukjes uh, gebundeld. En dat boekje dat, uh, is toch in, een meeste werkje in zijn soort. Genoemd door Rudy Kauwsboek. Ja, sowieso. Ja ja, ja, ja, ja. Maar die de Westerse. De Gastomie is natuurlijk weer iets heel anders dan de Oosterse, neem ik aan. Ja, daar weet ik nog niet zoveel van. Dat, uh, dat zei Kousboek in het uh, in dat stuk ook. Ik heb gisteravond wat gegeten. Vond je het lekker? Ja, ja een beetje. Een beetje, uh, ja, popineus als het uh, restaurant. Dus, uh, die restaurants in Amsterdam die zijn meteen ontzettend kakineus en uh, ik weet het niet. Ja, dat komt ze willen appelleren aan. Uh, de gevoelens van de Nederlander voor de ambiance. Hm. En uh, om dat te doen, moeten ze bepaalde uitgaven doen. En ja, het is een soort visieuze cirkel. Daar komen ze bijna niet uit. Je moet het echt heel erg opdrikken. Uh, wil je bepaald publiek wat ook geld wil uitgeven? Het eten, was, het eten was verschrikkelijk lekker, maar achteraf realiseerde ik me van waarom de omgeving zo was. Ik, uh, het was echt een heel net restaurant, een mooi restaurant. Hm. En ik heb toch het gevoel dat je dat soort eten. In een in een wat eenvoudiger uh, ambiance moet nuttigen? Of is dat een raar gevoel? Nee, dat Begrijpt gevoel... u dit, dat, dokter? Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Maar ik denk dat het een soort economische noodzaak is... om er uh, bij wijze van spreken... Het, uh, af uh, te stappen van het op krantenpapier... maar naar een glossy magazine te gaan. Er zijn ook tijdschriften die die uh, noodzaak uh, gevoelen. Jij, jij uh, schrijft uh, over... Nou ja culinaire antropologie, dat is dan eigenlijk je vak, wat het ook mogen zijn. Maar er, daar kun je wel iets bij voorstellen. Het is een, een mengsel van voedingskunde, productkunde. Uh, begrijpen waarom in een bepaalde tijd dat gedaan werd... en waarom het nu zo gedaan wordt. Maar over het algemeen vind ik dat, uh, dat, dat de culinaire deskundigen... Zo, zo ontzettend lullig met hun kennis omgaan. Het is zo Pieterpeuter en het komt in zulke knullige rubrieken... Ja, maar het kijk, Kaus moet schreef ook... zeur over... Het, die zei, het staat in tussen wielrennen en mode. Nou heeft hij waarschijnlijk geen hoge pet op van wielrennen en andere mensen weer wel. Dus dat zegt of dan mode, nog niet zoveel. Maar hij wou dus heel... Of mode. Maar je kunt ook heel zinnig over mode zijn. Maar er wordt over het algemeen ja. heel vervelend over mode geschreven. Maar, ja. maar dat komt omdat er een... Hoe komt dat? Uh, nou, omdat dit, in dit soort specialisaties uh, de commercie heel dichtbij is. En uh, het is zo dat... Veel van die culinaire journalisten zich vaak meer vereenzelvigen met de producenten, met de restaurateurs bijvoorbeeld, dan met de klanten. En het uh, moet allemaal een beetje aardig zijn tegenover die restaurateurs. Je moet die horeca steunen. En uh, ja, dan wordt eigenlijk de gast uit het oog verloren. Dat is de andere partij geworden voor de, veel van mijn de, collega's. De gelul van Wiena het dat oeverloze oude hoer. Ja, zij is in staat als geen ander om een gigantische hoeveelheid... Uh, bevoeglijke naamwoorden aan elkaar te schakelen. En weet dus, ze er iets van? Vraag ja, natuurlijk weet ze er wel iets van. Maar ze is, ja, ze is misschien een beetje slordig, uh, zo hier en daar. Ze schreef ook pas een stukje in NRC Handelsblad... dat weer een reactie was op het uh, stuk van Rudy Kousbroek... wat een reactie was op mijn boekje... Wat een polemiek, ja. ja ho, ho. en daar werd ik dan ook nog even in genoemd. En zij uh, ging een soort polemiek met me aan... want ze had andere verhoudingen... olie, azijn in de vinaigrette gevonden... dan ik had gevonden. En ze noemde, ze één één boekje. Nou heb ik dus... Nou, 50 of 60 boeken doorgewerkt. en overal de verhouding olie-azijn bekeken. En een soort schema aangelegd. Ja, dat is een heel werk geweest. En ik heb dus de ergste gevallen genoemd. Zij heeft de één boekje. Ergste geval. De Zwaar, ergste gevallen, de, de zwaarste gevallen. vijf delen azijn of vier delen olie of zo. Ja, zij noemt dan één geval... en ze noemt dan het kookboek van de Haagse huishoudschool... haar editie uit 1908... maar de eerste ja. editie verscheen in 1934. Ga... Dus het was een ander boek. Waarschijnlijk was het AC van Manden... Uh, recepten van de Haagse kookschool. Eerste editie 1895. Maar ja, uh, dat staat er niet bij. En bovendien vind ik dat recept zoals zij dat noemt... helemaal niet in dat boek terug. Want ik ben het natuurlijk gaan nazoeken. Dus ja, dat is allemaal een beetje slordig. En dan haalt ze de C en confucius bij... om iets over smaak van de Nederlanders te zeggen... En, ja, dat is allemaal wat breedsprakig. Maar ja, misschien ben ik ook wel breedsprakig, maar op een andere manier. Hoe, waar, hoe studeer je, wil ik vraag bijvoorbeeld, waar ben je nu uh, mee doende? Nou, ik ben nu vooral doende met uh, me in de... Ja, ik probeer in de huid te kruipen van iemand die dagelijks een uh, rubriek in het parool schrijft. Dus je studeert niet op het moment? Daar studeer ik op. Dat hoe, is ook een onderdeel. Ik ben hoe heb je dat bestudeerd? Nou, ik probeer dus... Uh, lichte onderwerpen op straat op te pikken... en dan daar een mooi stukje van uh, te maken. Als je dagelijks een stuk van 500 woorden moet schrijven... Maar gaat het en, over die rubriek? Niet over eten? Nee, absoluut niet. Het gaat over Amsterdam. Amsterdam. Maar wat dan? Ga je bestraffend praten over hondenpoep? Nee, ik, nou ja, ik, vraag het, ja, ik nee. ga niet de bewoners van Amsterdam bestraffen. Maar bijvoorbeeld wel autoriteiten. Ik hou altijd iets anarchistisch... Uh, ik heb in de Provo-tijd ook duchtig aan de stencilmachine gestaan. En, uh, maar wat, dat dat soort dingen. wat hoe, is dat bijvoorbeeld? Is er in deze waanzin ook een systeem te ontdekken? Hoe je het werk gaat? Ja. Uh, je zegt ik studeer ik ben erop. Het ja. ik, ik studeer erop. Ik, maar hoe, ik heb hoe nog pak je dat aan? Poppy? Ja, dat is ingewikkeld, hè? Nou, uh, het gaat om dingen die iedereen in Amsterdam kan tegenkomen. Daar schrijf ik over. Ik heb bijvoorbeeld een klein serietje al bedacht. Dat kan ik dan vast verklappen. Dat gaat over oplichters. Er zijn mensen die op straat andere mensen oplichten. De conmen. He, het bestuderen van de menselijke geest is iets wat... Dat doen psychologen en dat doen uh, bijvoorbeeld literatoren... die uh, boeken geschreven hoe het menselijk gedrag is, gedrag is. Maar die mogen zich wel eens vergissen. Maar die conmen, die oplichters die mogen zich eigenlijk niet vergissen. Want die opereren altijd op het scherp van de snede. En het is heel interessant om te zien... op wat voor manier ze mensen pakken. Ze beginnen niet uh, meteen geld te vragen. Want het gaat er niet om een gulden. Dan willen ze twintig gulden hebben bijvoorbeeld. Of honderd gulden. Maar meestal gaat het zo dus om de twintig gulden tegenwoordig. En uh, ja, ze vragen niet om geld. Ze vragen om een informatie. En uh, waarvan ze weten dat je het niet kan geven. Want het is een hele rare informatie die je nieuwsgierig maakt. En dan ga je ze vragen waarom wilt u dat weten. Want ze... Letten wel wat voor soort mensen. Ik ben iemand die als je op straat loopt, dan vragen mensen me de weg. Ze steken de straat over met levensgevaar om mij de weg te vragen, terwijl er honderd andere mensen zijn. Zo zie ik eruit. En ze vragen me ook om geld. En als ik denk, hier kan een interessant verhaal komen, dan, dan hap ik een beetje toe. En dan gaan ze dus door. En dan krijg je echt heel interessante oh leugens. En eh, dat laat ik gewoon. Ik laat die mensen echt hard werken voor hun geld. En dan. Nou, dan krijg je soms wat kleine, het kleine geld dat ik bij me heb, of de 18 gulden waar ze om vragen. 18. Nou, daar heb ik er dus. Uh, ja, dan geef ik 20 gulden. En, uh, Laat maar zitten, zeg ik. Ja, en dan beloven ze het dus terug te brengen, en dat doen ze nooit. Nou, daar heb ik er een paar van verzameld, en die beschrijf ik dan. Dat het dat is komisch. Het geeft ook. Uh, het is amusant om te lezen. Het geeft ook een inzicht in hoe de menselijke geest van de oplichter... zowel als van het slachtoffer functioneert. En mensen zijn ook meteen gewaarschuwd. Dus ik vind dat het een heel nee. veelzijdige functie heeft. Zoiets. Door die rubriek ga je nu je kookboekenhandel uh, opdoeken. En uh, je gaat je daarop storten. Houdt het je niet van de studie af ook, denk je? Nee, in tegendeel. Die kookboekhandel is een ontzettend blok aan het been. Ik kan me nu echt met dat soort dingen gaan bezighouden. Het ver vergt veel tijd, hoor, een winkel. ja. Ja, en uh, ik was er niet 100% voor aanwezig... want ik was aan het studeren en aan het schrijven en die winkel. Dat ga, iemand anders gaat nu helemaal zich alleen op die winkel werpen. Uitstekend, Het komt die winkel alleen maar ten goede. Ik blijf nog wel even helpen om uh, dingen te het, leren. Het, het, het kleine middenstander zijn, Heb je dat niet veel geleerd? Wel wat, maar ik, ik doe het zo slecht. Ik ben er helemaal niet voor geschikt, de handel. Ik vind dat vreselijk. Nee, kan het niet. Verlang je nog wel eens naar die Provence, de tijd dat je daar zat? De Pyreneeën waren het... uh, nou, op... ja, uh, ja, dat, uh, ja, de rust, maar ik moet zeggen dat ik dat nerveuze gedoe hier net als jij heerlijk vind. Hard rennen, is er nog nieuws en uh, ja, heel leuk. Het parool. laatste roddels. Het parool, vind je het leuk om het voor die krant te doen? Ja, ik ken een je aantal bent... mensen met parool die ik uh, ontzettend je bent meer, graag mag. Meer een, een, een handels- een, een NSC-handelsblad, jongen, vind ik. Ja, maar NRC Handelsblad is toch een beetje een soort slangenkuil. Ik weet hoe het sommige mensen daar gevaar is. Ik heb goede vrienden bij NRC Handelsblad. Een slangenkuil. Een slangenkuil. Why, why, yeah? Ja, nee, dat kan je voor mij dan niet horen. Nou, nee, nee, dat kan ik niet doen. Nee, maar het is wel erg daar. Nou, sommige dingen. Nou, de manier bijvoorbeeld, ik zal het alleen ja. aanstippen, de manier ja. waarop je oude vriendin, uh, mijn vriend Berthe Meijer, daar verdween is bij NRC Handelsblad. Dat is eigenlijk op een heel onaangename manier uh, geweest. En. Uh, dat is ook uh, duidelijk uh, gebleken, omdat uh, eigenlijk NRC Anders was niet de toestemming kreeg... om Bert uh, heen te sturen zoals ze dat wilde, bij herhaling. En dat soort dingen kunnen daar gebeuren. Ach, het is... Uh, ik, uh, meneer Wols gaat weg en uh, dan wordt het allemaal misschien weer anders... Uh, ik weet het niet. Het is een, een, een, rare, een raar stelletje, mensen. Maar het is de krant die ik natuurlijk het uh, liefst, het liefst te te lees. Ja, zonder enige twijfel. Maar het parool begint ontzettend uh, leuke, frisse... Eigenlijk veel frisser dan en je Handel, wordt is minder intellectueel. Maar van de kunst bij en dat nieuwe Amsterdam-katern... wat uh, nu binnenkort gaat komen. Het krijgt een geweldige zwoong, denk ik. Ik vind het heel leuk om daaraan mee te doen. Ik hoop echt dat ze het redden. Ook al omdat ik om ervoor werk. werk. Ja, maar het is... Uh, ik vind het echt een leuke krant. Vind je dat, dat het bij je past, zo'n rubriek? Ja. Waarom? Ja, ik heb me altijd een stuk uh, stadsmeubilair van Amsterdam gevoeld. En uh, ik heb er altijd graag over gesproken. En ik heb altijd veel meer ideeën gehad dan ik kwijt kon in, uh, in mijn schrijven voor, uh, over eten. En ja. Als culinair journalist heb je eigenlijk veel minder gebruik gemaakt van je macht... Dan de anderen, heb ik het gevoel. Dat we, ik weet niet wat het is. Ik, mag, ik, heb altijd, nou, ik heb geschreven over restaurants. Over mijn ervaringen daar. En daar was ik heel nou, zeg maar streng. Als het goed was, dan juichte ik. Maar was het slecht, dan vertrapte ik het. En uh, dat waren ze dus niet gewend. En Ik weet niet of je dat gebruik maken van macht wil noemen. Maar ja. ik heb dat wel gedaan. En dat werd me vreselijk kwalijk genomen door sommigen. Ten onrechte, want je moet het kaf van het koren scheiden. Wil je iets doen voor de gastronomie? Als je een... Uh... Nu zo'n rubriek begint, dan heb je ook vrij veel macht, denk ik. Denk je niet? Het zou kunnen. Ik verheug me daar wel een beetje op dat als er uh, een misstand is... dat ik die dan aan de kaak kan stellen. En dat ze dan op het stadhuis denken... Godverdomme zeg, die Van, van Dam nu heeft geschreven... Er blijft ook niks verborgen. We kunnen niet in het geniep slechte dingen doen. Die Van Dam schrijft erover. En ik heb niet de noodzaak van uh, de verslaggevers om uh, dingen op een... Uh, geëikte journalistiek Ik mag echt heel persoonlijk mijn mening geven... over een stadsdeelraad die zichzelf en anderen voor joker zet. Dat kan ik zeggen. Bijna een soort redactioneel, hoofdredactioneel commentaar... op een iets lager niveau en dan gericht op Amsterdam. Een krant in een krant. Het is bijna een soort, ja... Het is een column, het is een chroniek. Het is een chroniek. echt een chroniek. Dat wil ik ervan maken. Ik ga geen karmichelt spelen, ik ga ook geen uh, Henri Knap spelen... Boontjes, misschien Louis-Paul Boon... dat het daar een beetje op gaat lijken. Maar het wordt echt een chroniek en het is mijn stem die je hoort. Had je het nou ooit gedacht dat je zoiets zou gaan doen? Het is heel gek. Ik ben in 67 bij het Vrije Volk gekomen als leerlingredacteur. Ik ben daarna een half jaar weggegaan... omdat ik vond dat die journalisten wel wat erg oppervlakkig bezig waren... en, en logen, maar er liep bijvoorbeeld ook Paul van het Veer rond... en... Uh, dat was eigenlijk heel chic. Die schreef com chique commentaren. En ik dacht van, dat is nou eigenlijk iets wat ik wel zou willen doen. Daar heb ik verder niet bij stilgestaan. Maar ik ben wel de journalistiek uitgegaan. Ik heb een tijdje geen krant aangeraakt. Maar, nou, commentaren geven op dingen, op het leven. Zoals vertellen hoe je het leven ziet. Dat leek me wel wat. En dat ga ik nou doen. De professor dus eigenlijk de toch. De professor. En ik heb er niet ambitieus naar gestreefd. Maar het is me gevraagd mm. om dit te doen. Ik was zelf niet op het idee gekomen. Maar je bent natuurlijk waanzinnig ambitieus. Eigenlijk. Nou, nee. Ik geloof er niks van. Dat geloof ik wel. Misschien. Dat is goed nieuws. Vind je dat prettig om te horen? Ja, ik heb mezelf nooit als ambitieus beschouwd. Dat, uh... nee? nee? Hoe heb je jezelf dan beschouwd? Um... Als een soort sukker die maar een beetje rond... Uh... Nee, professortje, dominee, waarheidszoeker. Maar niet als iemand die met alle geweld... Uh... Nou, de ambitie is om misschien om de wereld te verbeteren. Om mensen iets bij te brengen. Misschien om mensen te veranderen. Ik zie dat het niet gebeurt. Mensen veranderen niet. Ik verander zelf ook nauwelijks. Maar dat wist je toch ook al uit die Pyreneeën? Ja. Heb je toen daar eens mensen geprobeerd te veranderen? Ja. En? Hopeloos. Het lukt waarom, niet. Het kan niet. Waarom deden ze het niet? Waarom veranderden ze maar niet? Ja. Wat denk Omdat je? het al in, in het allerprilste begin verkeerd was gegaan. Je moet mensen opvoeden. Het is in de opvoeding dat het begint. Je moet mensen goede voorbeelden geven. En ze als kinderen al duidelijk maken hoe... We, een en ander in elkaar zit. En je moet ze vooral uit hun slaap rukken. Je moet ze vertellen dat het geen bosbessen zijn. Dat bosbessen bosbessen zijn en blauwe bessen blauwe bessen. Er moet duidelijkheid zijn en dat soort dingen. Want anders dan krijg je nooit iets gedaan. En dat kan je een laag niveau vinden. Maar je moet zeggen waar de dingen op staan. Je moet geen verwarring scheppen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb ook een stukje geschreven over het uh, arresteren van uh, supporters die voor antisemitische uitingen tegen Ajax. Nou, ik vind dat niet antisemitische uitingen. Wat vind je dan? Uh, dat is straat, schelden, maar uh, ze hebben helemaal geen, geen niet de bedoeling om uh, Joden te krenken. Joden, dat zijn voor hun de supporters van Ajax, dat zijn Joden. En daar schelden ze tegen en niet tegen Ischamijer of Johannes van Dam. Ik voel mij zelf daar niet door aangesproken. Godzijdank, hartelijk dank. Wie zou daar gezeten hebben? Prachtig spelend achter de piano op 22 augustus 1992. Enfin, Ischa Meijer was op die datum in gesprek met Johannes van Dam. Ischa Meijer is er niet meer en Johannes van Dam laat natuurlijk opnieuw van zich horen. Want de dikke Van Dam is in een, uh, laten we zeggen, aangevulde en nog dikkere versie afgelopen donderdag verschenen. Al meer dan 30 jaar geldt Johannes van Dam als de ultieme vraagbaak voor alles wat op tafel komt en wat je ervoor moet doen om dat daar te krijgen. En die succesvolle eerste editie van de Dikke Van Dam... die is nu door Van Dam geheel bijgewerkt en aangevuld met ruim 60.000 woorden. Ik ben dan benieuwd of die ze dan geteld heeft. Zo'n 15 procent aan nieuwe artikelen. En daarmee is de Dikke Van Dam nog onmisbaarder geworden, zeggen ze, dan die al was. Dus uh, nou, hij ligt volgens mij vanaf gisteren in de winkel Isra Meijer dus met uh, Johannes van Dam en nu we het toch over eten hebben, Come to the and sit by my side. And choose a better night if we tried. Can't you imagine what a thrill it will be? Picking a chicken with me. It's so romantic, the moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss. Welcome oh, come to the barbecue, my darling, my dear I'm so in love with you and when you are near I get a feeling that forever you'll be Picking a chicken with me Oh, it's so romantic, the moon up above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 a chicken with me. Ja, waar zou ik zijn zonder technicus Gerst van Dam en zijn muziekkeuze, picking a chicken. Van uh, Yves Boswell, dit is Radio 1. U bent uh, te gast bij het VPRO-programma Woord. En we hebben nog uh, één uur voor de boeg. Dat uh, gaan we zo meteen allemaal uh, meemaken. Mocht u nu al of in een later stadium willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord. Heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt of wellicht eigen verhalen, verzoekjes? Mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur een kaartje, dat uh, vinden wij ook altijd zeer plezierig. Doe dat naar VPRO Word, postbus 11 1200 JC in Hilversum. En natuurlijk via de wat modernere uh, communicatiemogelijkheden kunt u ons ook volgen. Dat kan via Twitter, twitter.com woord.nl. Of ga naar facebook.com woord.nl. En uh, op die site bij Facebook, daar vindt u ook de links om onze programma's opnieuw te beluisteren. Wat gaan we doen in het volgende uur? Juist, we gaan roken. En dat doen we niet letterlijk, maar figuurlijk. Dus blijf er even bij, graag tot zometeen. Nu eerst een kort journaal.